Mael de Bruin met het NOS Journaal. Zweden en Iran hebben een deal gesloten over de uitwisseling van gevangenen. In Zweden is een Iranier vrijgelaten die was veroordeeld tot levenslang... voor betrokkenheid bij de dood van honderden oppositieleden van het Iraanse regime. Teheran heeft twee Zweden laten gaan, onder wie een EU-diplomaat... die twee jaar geleden in Iran werd opgepakt. Hij was als toerist in het land. Hij werd ervan beschuldigd dat hij samenwerkte met Israël... In Enschede is een auto frontaal op een lijnbus gebotst. De automobilist raakte daarbij zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale omroep Oost reed de auto met hoge snelheid over de busbaan. Getuigen zeggen dat er op het moment van de aanrijding ongeveer 10 mensen in de bus zaten. Een aantal van hen moest ook naar het ziekenhuis. Het Amerikaanse leger zegt dat het de afgelopen 24 uur zeven radarsystemen van de Houthi-rebellen heeft verwoest. Die werden volgens het leger gebruikt om schepen op de Rode Zee aan te vallen. Ook twee onbemande boten van de Houthis zouden zijn vernietigd. De rebellen vallen vanuit Jemen al maandenlang schepen aan, naar eigen zeggen als reactie op het optreden van Israël in de Gazastrook. Gisteren raakte een opvarende zwaar gewond bij een aanval op een Oekraïns vrachtschip. Brian Brobby mist het eerste duel van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De 22-jarige spits heeft nog te veel last van zijn hamstring. Nederland speelt morgen de eerste EK-wedstrijd tegen Polen. Het duel in Hamburg begint om drie uur. En tennisser Tellen Griekspoor is op het gastoernooi van Rosmalen in de halve finale uitgeschakeld. De titelverdediger verloor van de Amerikaan Sebastian Corda met 6-2 en 6-4. En dan het weer. De meeste buien trekken weg via het noorden van het land. Daarna droge periodes met zon bij een graad of 17. Later opnieuw buien vanuit het zuidwesten, vanavond mogelijk met onweer. En ook morgen wisselvallig weer en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 twee uur alweer van Zandvoort uh, voor jou. Jawel, 15 juni 2024 met uh, Chris Cross Amsterdam. En uh, uh, hoe heet die plaat ook alweer? How You Samba. <laughs> ja, <laughs> dat is hem. Nou, we hebben vanmiddag uh, te gast uh, in de studio. Devin net al een mooi nummer uh, gehoord... Uh, wat jij in de boyband Storm hebt gezongen. Ja. Het klinkt nog steeds heel mooi, hè, mannen? Zeker, ja. Ja, heerlijk, ja. Zeker, maar je hebt maar ja, nog... zeg ik, uh, we hadden net een op YouTube... en op uh, uh, uh, Facebook staan natuurlijk nog de clip van de kerst, natuurlijk. Waar, uh, ja. Waarin hij uh, eigenlijk het uh, nummer van Jan Smit ook deed, natuurlijk. Oh ja, kerst voor iedereen. Ja, ja. ja. kerst voor iedereen. En die staat dus op, uh, op Facebook en natuurlijk op uh, YouTube. Ja, kijk... En als mensen platen willen aanvragen, kan ook hè vandaag jongens? Ja, ja www.zvmartiesten.nl En dan ga ik sowieso eventjes kijken wat, uh, wat er gemaild wordt. Zeker, mm -hmm. mag, mag het dus ook zo... buitenland zijn, jongens? Ja, hoor, mag ja? ook vanuit België, alles? Duitsland. Ja, mag, ik bedoel, mag oh, het buitenlands uh, muziek, uh, muziek zijn? Ja, bedoel, natuurlijk. natuurlijk. Hey. Vandaag nee. mag alles. Vandaag mag alles. Zo ah, oh, is okay, oh. wat leuk. Ja. Zandvoort <laughs> voor jou met uh, heel veel uh, muziek. Van Nederlandsstalig tot Engelstalig Spaans. Ja. We geven het allemaal hier vanmiddag in de show. Ja hoor, Alles. Uh, en, uh, en ook uh, mooie rustige muziek. En ook dat uh, kan jij, uh, Defen. Want uh, je hebt een heel uh, mooi nummer gemaakt. Wanneer uh, heb je die opgenomen, die single? Uh, tijdens coronatijd eigenlijk. Dus dat was 2021, 2021 uh, 2020. Uh, 20 voor mij. Ja, is dat begin ja, corona ja. geweest? Ja. Dus uh, ik, denk ook, uh, ik denk wel dat het dus begin 2021 is uitgekomen. Maar in 2020 is opgenomen. Uh, omdat ik natuurlijk helemaal niks te doen had. Dus toen dacht ik, nou dit liedje dat ligt er al vanaf mijn 18e... Uh, 18e jaar. Daar ja, hadden we allemaal en, alles van ja, Om niks te doen hadden. Nee, precies. Toen dacht ik, ik, ga er eindelijk wat mee doen. Soms ook lekker, natuurlijk. Ja. Ja. Soms ja. Kun je er iets over zeggen, over zonder jou? Want je hebt het net wat ouder ja. uitgelegd. Ja zonder, mij, het nummer. ja, zonder jou gaat dus over mijn uh, eerste gebroken hart. Dus uh, mijn eerste keer dat uh, ik uh, de liefde verloor, zeg maar, in de zin van dat diegene toch niet hetzelfde voelde wat, als wat ik voelde. En dat is dan natuurlijk best wel pittig omdat je dan denkt, hé, ik hou van jou, we hebben toch een bepaald iets met elkaar, en dan uh, oh blijkt dat toch uh, niet zo te zijn. Dus dat is wel. Uh, dus dat kon ik lekker van me afschrijven toen. Dat was in een keer of. Uh... Nou, dat was wel vrij abrupt inderdaad. Ja, dat, het oh. allemaal uit elkaar barsten, zeg maar. En uh, nou, ja, dat is dus een mooi plaatje geworden. Ja. Nou, ja. ik ben heel benieuwd. Ja, zeker. Nou, ga je gang. Zal ik weg. het maar dat doen. Kan... Ja. Zeker. Ja. Is goed.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 Van dat gevoel hier binnenin, wil jou met niemand delen, ik kan niet zo. Dat mag op jou... Alleen voor jou... Yeah. Wow. Prachtig, Devin. Mooi gezongen, helemaal live hier in de studio. Een plaat die al jaren zeg maar, op de plank lag, hè? zei je? Ja. En dan vraag ik me even af bij zo'n gevoelig nummer... Blijft dat gevoel dan van uh, wat je jaren geleden had... bij het uh, schrijven van die platen... en blijf, kan je daar nog steeds in verplaatsen in datzelfde gevoel? Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Dat komt altijd wel weer terug. En dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Uh, het zijn niet altijd de leukste gedachten natuurlijk ook. Maar uh, ook dat hoort er een beetje bij. Dus ja, het is wel... Uh, Mooi om dat ook wel weer elke keer soort van te beleven of zo. Was, was, was het die eerste liefde toen? Ja ja, ja, ja. Ja, kijk, en dat, uh, dat blijft ja, altijd, bij, blijft altijd ja. bij. Ja, die blijft altijd bij. En was het ook het eerste nummer wat je zelf schreef? Ja, dat het, dat het echt afkwam, zeg maar. Er zijn er een aantal die nog steeds niet af zijn, zeg maar. Ja. <laughs> ik blijf schrijven. Maar uh, ja, dit is het eerste nummer wat ook echt uh, afkwam. En uh, dat ik dacht, oh, hier voel ik me... Uh, ...goed genoeg bij om het ook echt uit te kunnen brengen. Ik vind het knap hoor, als je 18 bent... ...dat je al zo'n nummer kan schrijven. Bedankt, ja. Ja. ja. Zeker, nou vertelde je ook... Uh, ...dat er ook een uh, ja, wat uh, meer uptempo uh, versie... Uh, ...van deze plaat is. Klopt. Hoe is dat gekomen eigenlijk... Uh, dat, uh, ...dat daarvoor uh, gekozen is? Nou, ik zing dit ik het altijd eigenlijk wel in mijn setlist. Uh, en ik was dus een, uh, een talentenjacht aan het presenteren. En degene die... het uh, uh, de platenlabel, zeg maar... ...die de prijs weggaf van de talentenjacht... Die zei van, hé, hey, jij bent leuk, uh, mag ik met liedjes met jou opnemen? Toen zei ik, nou, ik zeg natuurlijk mag dat, want ik wil wel liedjes opnemen. En toen zei hij, ja, want je zong net een liedje en uh, het ging meteen in mijn hoofd dat er een uptempo versie van kon komen. Uh, zou je het leuk vinden om dat, uh, dat op te nemen? Dus toen mocht ik de studio in uh, en mocht ik mijn liedje, wat natuurlijk mijn verhaal is, mocht ik dan in een nieuw jasje steken uh, in 2022. En dat, uh, dat is dit geworden, tenminste. Dat is zonder jou de remix geworden. De remix? remix. Klinkt mooi. Kun je een één minuutje doen? Heb je, niet? Uh, heb je die? Uh, heb je hem toevallig. Nou ja, ik heb hem denk ik niet. Maar jij hebt hem toch? Ja, tenminste. Maar dat, dat is ja, gewoon. Uh, ja, maar dat is alleen de muziek. Dat is live natuurlijk. Dat is alleen de. Karno was je? Ja, ik weet, ik ja. weet, ik weet niet uh, welke ik heb uh, voor jou. Uh, misschien uh, is dit wel uh, de tempo die ik uh, ook uh, van jou heb uh, staan. We gaan dat het wel, gewoon uh, even proberen. proberen. Jij hoort er zo ja, meteen ja, wat... Ja, wat. Ja, dat ja, is hem. Ja, dit is hem. Ja, daar ja. komt hij ja. aan. Ik wat voor me uit. Je kijkt me vragend aan. Ik kan je niet verstaan. Dit is jouw besluit. dromen spatten zomaar. Uiteen. Helemaal kapot, want... weer alleen... Het ergste is de stilte, zo'n negen keer Ja zo gaat het leven, het is aan of het is uit Zeg of je een andere. Ja, is, uh, feest, het is even anders, ja. hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, dat, ja. Het. Nou, dat, dat ja. klinkt ook ja. goed, hoor. Deffen. Dat klinkt Bedankt, ook goed, ja. Goed, ja. ja. Zeker. Ah, hij, gaat, hij gaat straks nog wat harder, hè? Hij uh, ja. uh, gaat straks ja. uh, nog harder? Ja, hij gaat dat straks Zeg een soort Charlie Longnose Metal Theo. Ja, zoiets, ja. Charlie no Longnose? Ja, dat is <laughs> zo heet, die man. Ja, nou ja, dit was zonder jou de versie van... De snellere versie dan, hè, van Duffen? Dus, nou mooi. Um, ga je zo meteen nog een plaatje doen? Ja. ja. Hebben we er tijd voor? Denk je, mannen, he? mannen, hebben ja, er uh, ja. we de tijd tijd? Ja, ik, ik geniet ervan. dus. Uh. Oké, okay, ja. nou ja. doen we zo meteen nog een uh, nummer voor je. Na deze van uh, Maroon 5.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 Dan hebben we hebben het over de single Zonder Jou. En dan eh, krijg je toch weer uh, memories, uh, Devin, daarbij, hè? Ja. Zeker, nou ja, als het om een uh, eerste liefde gaat, uh, is dat uh, altijd wel zo. Daar weet Fred ook uh, van alles uh, van, toch? Ach, ja. Oh, daar gaan we ook een interview over doen, hè. Ja. Oh. Oh. Zeker. Oh. Ah, dat, dat is inmiddels al 40 jaar geleden of zo. Oh, je niet te slapen. ben je al zo oud? Nee. Of was je zo jong erbij? Zo jong bedoel je? Je was zo, jo je was zo jong erbij, ja. Hey uh, was ik er jong bij? Nee, ja, ik, ik vind het wel meevallen trouwens. Oh. Bedoel, ja, uh, hoe oud was jij? Mijn doch, toen mijn dochter geboren werd, was, uh, was ik 25. Dus uh, oh. uh, ja, ik, ik denk dat het wel meevalt. Ik, ik hoor af en toe om me heen dat uh, dan hebben ze al twee of drie kinderen hebben op die leeftijd. Mm. Dus op 25 denk, nou, jaar? Ja, ik was pas oh. 25. Ja. eerste kind. Dus, uh, ah. En hoe oud was jij, uh, Fred, dat je eerste liefde uitging? De eerste liefde, ja. 21, denk ik. Oh, oh dat vind ik ah. meevallen. Ja. Dus... Uh, ja, Steffen, uh, nog ja. een vraag. Heb je wel eens samengezongen dat je zegt van hé, hey, dat vond ik leuk om uh, te melden? Samen met iemand? Ja. Uh, met Bonnie. Ah, uh, Bonnie Sint-Claire. <laughs> nee, toen vond ik laatst met een modeshow uh, die ik presenteerde, uh, mocht ik een gastoptreden doen uh, met Bonnie Claire. Wat ik heel erg leuk vond te oh, doen. Ja. Dat was echt een leuke. En je nooit Holland ergens? Ja, en als meer. Als meer, ja. Voor de winkelcentrum daar, weet je, al die winkeltjes, boutiquejes, die lieten dan hun kleding zien. En Bonnie liep ook mee als, uh, als model. Ja, dat was ook voor... een, een soort modeshow. Ja, een modeshow was het inderdaad. Ja, mijn tante heeft dus daar een winkel. En uh, zij liep dan voor mijn tante's winkel... liep ze dan uh, kleding te showen. En toen zei ze, mijn tante... "Nou, hoe leuk zou het zijn als jullie samen eens even een liedje doen. Hmm. Dus daar gingen wij. Oh, het leuk dus, zo, is, maar is, spontaan. Spont ja. Heel spontaan, ja, inderdaad. Ja. Leuk, joh. Ja. Is, is ging alles uh, goed. Nou, ja, ik moet wel zeggen, je staat natuurlijk toch wel naast Bonnie sint Dat is toch wel een grootheid natuurlijk. Ja, zeker. Ik was ook wel een beetje van de leg in de zin van dat ik dacht, oh, wow, wauw, weet je, dat is wel tof. Maar ze is gewoon echt een vakvrouw. Dus, uh, nou weet je, we hadden wel iets, een beetje geoefend. Maar ja, zij pakt het toch wel over als het niet helemaal gaat. Uh, want ja, weet je, het zijn niet mijn liedjes. Ik zing natuurlijk haar liedje mee. Hmm. Ja. Morgen wordt alles anders. Ja. En Bonnie komt je buiten spelen. Ja, dat vond ik heel leuk om te doen. Ja. Hey, we gaan zo naar, luisteren naar Als je alles weet. Dat ja. is een nummer van uh, Andreaasus. Mm -hmm. En uh, leuk om te vermelden is dat je dat uh, hebt gezongen bij The Voice. Ja, ik, en... weet, niet, ik weet officieel niet eigenlijk of ik dat mag, mag vertellen. Maar ik heb dus meegedaan met het laatste seizoen. Oh, iedereen moet maar even zijn oren ja. ja. dicht doen. Even zijn zich, inderdaad. En... Ik heb dus meegedaan met een televisieprogramma. Dat is geschrapt. En mijn, mijn auditie is dus nooit uh, uh, uitgezonden. Maar het liedje zelf uh, is wel in mij ge gekropen, zeg maar. Ja, ja. Oh, ja. Dat je toch een mooi verhaal mag vertellen, zeg maar. Ja, en dat is heel actueel, hè. Nu ja. met Ali B, die, uh, die, uh, waar die ja, drie jaar... Uh... Uh, dat geëist is, hè? Ja, Dat OM. Heftig allemaal ook, yeah. inderdaad. Yeah. Yes. Ja. Heb je dat nog meegekregen in die tijd? Uh, nee, er werd niemand aan me gezeten, helaas. Nee, <lacht> <lacht> ja, nee, ja, nee. Nee. Ook nee, sorry, ja, maar nee, nee. Ik moet daar natuurlijk heel serieus over zijn. Het is verschrikkelijk natuurlijk wat daar gebeurt. En ik ja. vind gewoon dat niemand mag uh, um, denken... dat je beter bent dan een ander. Ik vind, hoe bekend je ook bent... en hoe... hoe, hoe veel geld je ook hebt. We zijn allemaal gewoon maar dezelfde mensen en zo, weet je wel. Dus we zijn allemaal gelijk in deze wereld. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. En als je dan op een gegeven moment toch wel heel succesvol bent... betekent dat niet dat voor jou be bepaalde regels of bepaalde normen en waarden niet gelden. Dus als, da als daar iets verkeerd is gebeurd, is dat natuurlijk sowieso verkeerd. Je ja. dus mag natuurlijk daar natuurlijk geen grapjes over maken. Ja. <laughs> Zeker. Nee, aan de telefoon hebben wij uh, RTL Boulevard. <laughs> Die willen even met jou spreken, Devin. Ah, nee, ja, ik, ik, ik, ik heb een contract getekend. Nee, je wil niet weten hoeveel we grappen gemaakt worden op, uh, ja. op Facebook en dergelijke social media's... waar je dus een agent met twee gaaien ja. ziet lopen en dat soort dingen. Dus, uh, nee. Hey, dat weet je al genoeg, hè? Ja. Dat is waar. Ja, we hebben wel heel veel media in Haarlem gehad, hè? De afgelopen dagen ja, met die rechtszaak bij ja. de rechtbank. Jeetje, zwart van de mensen gewoon ja. daar. Ja, de stad stond vol. Ja. Ja. Ja. ja. En jij komt ook uit Haarlem, hè? Ja, inderdaad. De Leidse Vaart. Dat minst, ik noem het de Leidse Vaartbuurt. Ja, nou, heet, De Leidse vaartbuurt. Zo heet Laart. het toch ook? Is ja, volgens mij wel. Is dat bij het ACL toch, in de buurt of niet? Ik, ja, bij het uh, Westergracht. Uh, dat uh, terrein van vroeger, ja. Oké, oké, oké. Waar ooit de gemeente, de brandweer en alles uh, zag. Ja. ja. Nou, gaan we luisteren naar Als je Alles Weet? Ja, de, mijn, mijn auditie dus, ga ik dus voor jullie zingen. De auditie van de uh, Voice. De wereld is zo anders nu jij hier bent verdwenen.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 Kan opeens de zon verdwijnen, als hij jou verlaat. En dan wordt alles geel en je voelt je leeg. Ja, dan wordt het koud, want jij moet nu alleen weer leven. Als je alles weet, en je denkt niet na. Kan opeens de zon verdwijnen. Als hij jou verlaat, en een andere wereld gaat dan open. Een wereld die je niet meer kan ontlopen, dan is het te laat. Als je... Ja, daar ja. worden we even stil van. Uh, ja. Prachtig uh, gezongen, Deffen. Als je alles weet. Ja. Ja, wat dan, hè? Als je alles weet. Ja. Ja, misschien wil je dat helemaal niet, nog. Nee, dat wil ik niet Nee, eigenlijk niet. Nee. Zeker. Nou, leuk dat je even live bent komen zingen hier ja. in de studio. En uh, ja, toch wil ik je nog even. Ja, ik weet niet of je die ook gedaan hebt met Bonnie, maar uh, ken je deze ah. nog? Deze heb ik niet gedaan, uh, maar wel leuk. Kjero. Kjero. <laughs> oh, Druk je, je tranen. Hey, dankjewel. He. Je. Je Graag gedaan. Je gezicht is vol tragiek, hoe kil is je gewaad. Wat ik erg mis als ik je zie, een lach op je gelaat. Je ziet de meeste dingen zwart, het leed trek jij je aan. en op ieder ogenblik de wereld kan vergaan. Droog je tranen, Piero. Het is handelsbaar, je staart me steeds weer aan. In de etalages zie ik jou steeds vaker staan. Er wordt aan je verdriet verdiend, dat doet een beetje zin. Maar ik blijf hopen dat ik ooit jouw lach zie op een keer. Droog je tranen. Ja, nog even een applausje voor Deppen. Yeah. Mooie optreden net in de studio. Dankjewel. En ook hij heeft meegezongen met Deze Bonnie Sinclair. Ja. ja, zeker. En uh, dit was de single Piero. Het is half vier geweest. Tijd voor de evenementenagenda. Ja, Rob. We, gaan, uh, we hebben een sportief weekend uh, in, uh, in Zandvoort, zoals je, zoals je weet. Uh, we hebben veel uh, sportieve weekenden. Maar dit keer hebben we een echte ware triathlon. En uh, ja, er zou gezwommen worden in Zee. Maar dat zei ik al eerder. Hè, dat is uitgesteld. Dus er wordt nu ge gerend, gefietst op het circuit. En dan weer gerend over uh, de boulevard. En uh, dat, uh, dat is in het kader van de Dutch Triathlon Series. De DTS Grand Pri Zandvoort is de snelste triathlon van Nederland. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waarom, maar dat zal waarschijnlijk omdat het over het circuit is. Um, ja, uh, update. Vandaag de weersomstandigheden worden dus niet gezwommen, maar er is een runbike. Ja, voor de rest hebben we uh, in uh, 26 tot 28 september hebben we op het circuit de EV Experience. En EV staat voor Electric Vehicle. En dat wordt alweer voor de vijfde keer gehouden op het circuit. En onze Benno, Benno Veugeren... die ging de organisator daarvan, Maarten Pompen, opzoeken. En sprak met hem over de grootste elektrische voertuigenevenement van Nederland. En er zijn alleen tickets voor zaterdag te kopen. donderdag en vrijdag is alleen voor genodigden. Ze kosten 35 euro en de kinderkaart tot 15, euro is, tot 15 jaar is 7,50 wil je daar uh, alvast uh, meer informatie of wil je uh, je opgeven? Dat kan op ev-experience.nl. Uh, ev-experience ev is aan elkaar, dus evexperience.nl. En we gaan nu luisteren naar de interview van Benno. Met uh, Maarten Pompen. Eind september, als de rook is opgetrokken op het circuit... Dan uh, van de Formule 1. Dat laat ik dat er wel bij zeggen natuurlijk. Uh, de rook van de uitlater zullen we dan maar denken. Dan uh, komt er een heel ander evenement uh, aan te pas. En daarover ga ik praten met uh, Maarten Pompen. Mr. Electric wordt hij ook wel genoemd. Of hoe noemt hij zichzelf? Dat staat in ieder geval, Maarten, onder je eigen e-mails. Uh, heb je dat zelf verzonnen? Of, of hoe zit dat? Ja, goede vraag Ben ook. Ik heb, uh, dat heb ik inderdaad zelf, mocht ik dat verzinnen. Want ja, ik, toen ik voor mezelf begon, ja, dan mag je jezelf alles noemen. En dan dacht dat ik, nou, dan kan, dan kan ik me dus ook het beste benutten door uh, meteen het stempel op te plakken waar ik me mee bezig hou en uh, ja, waar mijn hart wel sneller van gaat kloppen. Ja. Ja. Dat, dat is ook zo? Je, jouw hart gaat sneller kloppen van uh, elektrische voertuigen? Ja, ik heb wel echt een passie voor, uh, voor auto's. Uh, van klein af aan ontwikkeld. En uh, vanuit daar ben ik ook eigenlijk in het vak gerold. Dus ik heb altijd bij de rij de gewerkt. En daar ook de autorij uh, georganiseerd. Nou, Zo, dat is nogal een evenement zeg. Ja, dat was het zeker. En dat is een gigantisch groot evenement. En het is wat meer statisch. Dus de auto's die staan daar in de hallen in de rij. En er komen zomaar uh, 300.000, 400.000 bezoekers naartoe. Echt massa die daar komt. Uh, en die vergapen zich aan de auto's. Um, maar daar hield het mee op. Dus er, werd verder, er was weinig interactie. Uh, en uh, toen die autorij die was gestopt, die kwam ook niet meer terug. En dat vond ik zonde. Want ik dacht, hé... Hey, daar ja, komt iets aan, er komt een energietransitie aan en um, die wil ik graag vatten en daar wil ik iets mee doen. Want toen kwam de energietransitie rondom elektrische auto's om mensen enthousiast te krijgen om elektrisch te gaan rijden. Um, kan je heel erg beleren doen of kan jou honderd argumenten geven waarom je vooral gemoed elektrisch uh, moet gaan rijden. Maar kan je ook de sleutels geven van de auto en dan stap je, uh, ervaar je al iets heel anders. En dat was een beetje het uitgangspunt van het concept, hoe kan ik mensen nou inspireren om elektrisch te gaan rijden zonder dat belerende, maar juist een evenement wat bol staat van ervaring, van beleving, van inspiratie, om ze dan mee te nemen in hoe gaan we die energietransitie in. Nu zegt de regering, die zegt beste mensen vanaf 2030, dat is dus over zes maar al zes jaar, moet heel Nederland elektrisch rijden. Uh, Sluiten jullie eigenlijk met dit evenement daarop aan... dat de ervaring eh, het kennismaken met de elektrische voertuigen? Nou, ik denk dat tweeledig... aan de ene kant is 2030 in de automotive echt snel. Maar dat, en een kleine nuance is dat je vanaf dan... alleen nog maar elektrische auto's zou mogen kopen. Dus we mogen nog wel met je benzine of verbrandingsmotor... maar je mag nog wel blijven rijden. Maar dan faceer je dus langzaam aan de onderkant... dus de, de oude auto's uit. Dat is de gedachte... Um, en wat we doen, is die zakelijke markt heel erg inspireren. We dus de fleet manager en de lease rider, die uh, zijn degene die echt ja, vanaf moment 1 van de overheid ook wel gedwongen en geduwd worden om die overstap al eerder te maken naar elektrisch rijden. Die komt naar Zandvoort toe en die helpen we om een wagenpark te verduurzamen. En hoe ga je dat dan doen? Uh, en hoe ga je dat doen met je laadinfra en je laadpalen? En als je naar thuis niet kan laden, hoe ga je dat dan doen? Dus er zit, uh, een heel, uh, ja, eigenlijk het hele ecosysteem moeten we aanpassen en moeten we ze mee helpen. Uh, en dat is wat we op Zandvoort doen, drie dagen lang. Ja. Drie dagen lang, uh, vanaf 26 september. Uh, wat kunnen de mensen verwachten? Nou wat we doen, dus het, het is een, een evenement voor, um, um, we hebben twee zakelijke dagen en één consumentendag, de zaterdag. En alle pitboxen bouwen we om tot pop-up stores. En dat zijn dus eigenlijk mensen lopen in de pitboxen, loop je binnen. En vervolgens staat het laatste model van een automerk staat meteen klaar en kan je zelf een proefrit maken. Um, maar ook, dus daar houdt het niet alleen op, we hebben ook bedrijfswagens en e-trucks. Want hoe gaan we zo meteen de steden bevoorraden? Um, E-bikes die getest kunnen worden, motoren, alles rondom duurzame mobiliteit. En dat hoeft helemaal niet saai te zijn. En dat bewijzen we juist hier op het Circuit van Zandvoort. Uh, daarom al de vijfde editie dat we dit doen. Ja, gefeliciteerd. Je eerste lustrum. Je, bent, je, moet, je zal er wel ontzettend trots op zijn. Uh, nou, misschien uh, niet vaak genoeg. Maar uh, soms af en toe als ik even uitzoom, denk ik wel... Ja, jeetje. We gaan nu echt met de hele markt is daar aanwezig. Uh, alle partijen die... Um, um, ja, elk jaar zijn we doorgegroeid. En wordt die markt ook echt volwassen. En daarmee het evenement ook. En komen er... Veel bezoekers nu op af die echt een keuze maken. van Ja, ik wil wel duurzaam rijden, maar help me eventjes. Wat moet ik nou precies doen en weten en snappen om die keuze te maken? Nu, nu heb ik jullie website bezocht. En Maarten, uh, uh, je noemt ze Partners... Um, het is een ongelooflijke lange lijst met, uh, met partners. En het, uh, die lijst is voor iedereen uh, toegankelijk. Uh, wat het staat op de website met een link van het bedrijf erachter. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Um, maar uh, je hebt denk ik bijna alle automerken en mediapartners. En zelfs <laughs> zag ik Green Choice en Liander. En de, de, de, ook de... Zeg maar de uh, de providers van, van de elektriciteit heb, heb je weten te strikken? Ja, ja ik denk voor hun komt daar een interessante in, eh, transitie aan. Want um, als, je ja, als je daar een contract hebt waar 400 man zometeen hun auto laden. Nou, daar zit natuurlijk een best interessant verdienmodel achter. Dus dat is voor hun interessant. Maar de andere kant is ook: eh, de kabels in Nederland zijn helemaal nog niet erg eh, eh, eh, nog te dun hè, om al die auto's zometeen te gaan laden. Dus dat is ook een interessant topic. Stel, we hebben een ondernemer die wil uh, hier in uh, Zandvoort wil die een, een, een, een bedrijvenpand gaan beginnen, die heeft veel stroom nodig. Dan is het allemaal niet zomaar makkelijk meer om stroom aan te vragen. En dat is wel wat interessant, want een, een, een elektrische auto kan juist het ecosysteem gaan helpen. Dus stel nou die auto's, dus die kunnen ze zo meteen ook terug gaan laden. Dus dan haal je de piek eigenlijk uit het, uit het net. Want iedereen komt zo meteen om zes uur thuis, die gaat... Uh, elektrisch koken, inductie koken, die plugt zijn EV in, zijn elektrische auto. Uh, de warmtepomp gaat thuis aan, dan krijg je een megapiek op het elektriciteitsnet. En juist dan heeft zo'n EV juist ontzettend veel nut, want dan kan die batterij kan gaan terugleveren aan het huis. En dan haal je dus die piek van het net af. Dus uh, ik denk juist inderdaad dat de, de providers, de, de, de, de, net, de netbeheerders, dat die een cruciale rol hebben. De komende jaren ook om deze energietransitie... Uh, uh, snelheid te geven. Ja. Nu, nu hoor ik de mensen denken, ja, als een EV uh, zijn Energie teruggeven aan het huis. sta ik volgende ochtend met een lege accu. Ja, ja. nee. Dus dat is het mooie van de, van de software. Uh, tegenwoordig. Dus, uh, en daarbij, als het om tien uur niet meer nodig is. De stroom. Ja, zo'n auto is tegenwoordig. die kan in een paar uurtjes is die vol. Dus dan is hij om um vijf uur s ochtends. is hij echt al klaar. Als je de dag vroeg moet beginnen. om uh, de hoort op te gaan. Oh, een hele geruststelling. Een hele geruststelling. Martin, um, wat, uh, wat kunnen de mensen. Even terug naar dat evenement. Hè? Je hebt twee uh, dagen voor de zaak... Markt. Uh, wat, wat gaan deze mensen, krijgen ze workshops, lezingen hoe, en, en die discussie denk ik ook, die gaande is in Nederland, van, van hoe moet dat met die elektrische voertuigen? Ja, het is, die zakelijke markt komt daar voor inspiratie, voor de laatste merken, voor de nieuwste oplossingen, um, om geïnspireerd te raken, maar ook om problemen aan te kaarten. Stel je hebt een bedrijf en er werken een aantal mensen die moeten een elektrische auto. Weet je. Hoe ga je daarmee om? Hoe regel je op kantoor die laadinfra? Je laat palen, misschien wel zonnepanelen, een eigen accuopslag. Daar helpen we ze heel erg mee. Maar ook laten we ze zien, bijvoorbeeld, we krijgen nu steden met zero emission zones. Dus je mag niet zomaar meer een stad in met je dieselbusje. Nee, nee. Dus daarin laten we zien wat voor oplossingen er daar zijn. Hoe je daar subsidies voor kunt aanvragen. Dus we helpen die ondernemer of die fleet manager echt om het wagenpark te verduurzamen. En de rode draad is wel, gaat vooral veel ervaren. Dus stap eventjes in. En, uh, oh, dat kan ook. Je kan een rondje rijden op het circuit. Ja, ja zeker. Ja, dat is een van, van, de, van de USP's. Van, uh, dat je inderdaad, elke auto kan je zo instappen en, uh, en een rondje rijden over het circuit. Um, en dat, dat maakt dat mensen dat elektrisch rijden. Ja, er zit in, een energie, in een energietransitie zijn er best wel wat issues die op je afkomen. Maar als je het comfort ervaart, de stilte op het circuit, hè, waar het af en toe ook echt wel herrie kan zijn. Nu is het gewoon, je hoort de vogels weer. We zitten midden in Natura 2000 gebied. Um, en, en je ervaart hoe, hoe mooi het ook kan zijn. Uh, dat is het evenement waar, waar het om gaat. En de zaterdag, hoe ziet u voor het publiek eruit? Ja, dus dat is onze consumentendag. Um, en daar, het staat ook bol, daar bol van de inspiratie. Dus je kan over een off-road parcours buitenom het circuit rijden, door de duinen heen. Um, hoe is het om met een 4x4 te rijden, um, maar ook op het circuit. We hebben voor de kinderen hebben we van die kleine elektrische autootjes um, uh, nou, Ook e-bikes en steps, en scooters en motoren staan klaar. Ook, ook vetbikes, want uh, die worden zo helemaal vergruisd uh, momenteel. <laughs> ja, ja, nou ja, goed, ook die zijn er. Um, en, en, en ik denk dat een fatbike meer een, een, een product is wat symbool staat voor, voor jeugd die uh, een beetje be be ellende aan het schoppen is. <lacht> ja, gevoelsmatig. Ja. Ja. Um, um... Ja, zo heeft elke generatie wat. Hè? Vroeger hadden we de brommers en, uh, en, en dat soort dingen. Lang haar. En dat is ook afzetten tegen, het, uh, tegen de oudere generaties. Ja, ja, ja, ja, helaas vallen we dus al onder de oude generatie. inderdaad. Ja. En, uh... <lacht> nou, jij nog niet hoor. Maar ik wel. Hè? <lacht> nee, ik voel me jong van geest en uh... Dat is ook wel nodig in de evenementen, want het is ook wel echt al keihard werken, dus we doen we ondertussen met z'n vijven. Om echt iedere exposant mee te nemen, om te bedenken hoe gaan we nou plannen schrijven, hoe gaan we... Uh, realiseren dat ze daar hun doelstelling ook halen. En dat ze daar uh, ja, uh, goed zaken kunnen doen. En mensen kunnen inspireren. Ja. Geef nog even de website. Zodat mensen zich uh, kunnen oriënteren. Kom ik volgende maand bij je terug. Om uh, nog eens wat dingetjes uit te lichten. Leuk. Ja, dat is uh, dus van 26 tot en met 28 september. Op het circuit van Zandvoort. www.evexperience.nl Kan je alle informatie vinden. En uh, leuk om uh, dit maandelijk zo te doen. Laten we volgende keer inzoomen. Vind ik een leuk onderwerp. Over automerken, want we zien een scala aan Chinese automerken die de markt bestormen in, uh, in Europa en ook de traditionele spelers die op zoek zijn naar uh, hoe ga ik uh, uh, mijn wagenpark ook elektrisch aanbieden. Dus dat is een erg interessante voor de volgende keer. Nou, geweldig, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Benno. In maart een uh, mooie interview over de, de elektrische auto's en uh, alles wat elektrisch is op het circuit in uh, september. Eind september en elke maand gaan we. Zeg maar, Benno gaat dan Maarten interviewen over de laatste stand van zaken. Over ja, elektrische auto's, want er gebeurt nogal wat in die markt. Weet je wat ik nou zo leuk vind van dit evenement? Dat je op zaterdag ook zelf in al die auto's kan rijden. En als je zegt: van, Ik heb geen elektrische auto, ik wil wel eens kijken hoe dat is. Je gaat gewoon naar het circuit. Je kunt gewoon. Uh, is zo'n auto rijden of van verschillende auto's of een elektrische scooter of. Uh, Weet je, dus als je er toch over denkt om elektrisch te rijden, is dat echt een leuk, uh, leuk evenement. En uh, deze maand kan je er nog eentje uit uh, China kopen voor uh, weinig. Oh, ja, en dus dan is het ook afgelopen. Ja. Want dan uh, komt er uh, 25% uh, toeslag uh, op uh, de autos. Ja, altijd. Ja. Uh, Alleen, nou hoorde ik weer dat uh, die Chinezen dan die auto's gewoon nog goedkoper maken. Dat ze weer dezelfde prijs hebben als dat ze nu hebben. Dus. Uh, dat is vechten tegen de Bierkaai, hè? Uh, Om het zo maar zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk zwaar gesubsidieerd, dat kan en, niet anders. En ze gaan de auto's uh, produceren in onder meer uh, België, andere landen nog, in ja. Europa. Ja, de Duitsland de, ook. Duitsland. De, de hele auto-wereld staat sowieso al, al jaren op zijn kop eigenlijk een beetje. Mm -hmm. door, door het elektrische rijden natuurlijk. Eh, want uh, ja. En? En, en, en natuurlijk de BTW uh, <laughs> afschaffen, uh, die. die uh, <laughs> ja. Mensen hoefden toen geen wegenbelasting te betalen. Maar ja, eh, ja. Eh, iedereen kon toen al voorspellen. Dat gaat een keer gebeuren. Het zijn zware auto's. En de wegen moeten toch, eh, eh, ja, toch wel onderhouden worden daardoor. En alles wat normaal wordt, dat moet BTW betalen. Ja. Hé, hebt ja, toch een nieuwtje over Toyota? Ja, Toyota die komt uh, met het uh, verhaal dat ze uh, alleen maar uh, brandstofauto's uh, uh, willen, willen produceren. En dat ze die ook uh, zo duurzaam willen gaan, uh, gaan bouwen... Dat ze duurzamer zijn dan een uh, elektrische auto. Ja, ik denk, de auto. Dat het, uh, ik denk dat het ze gaat lukken. Ja, en uh, dat doen ze met een uh, andere partner waar ik even de naam niet uh, van weet. Maar uh, ja, dat is natuurlijk een gigantisch groot uh, bedrijf ja, Het Een bedrijf, uh, autobedrijf van de wereld. En als die zegt van uh, ik stop uh, met uh, elektrische auto's en uh, ik ga aan de brandstofauto's uh, uh, verder sleutelen... Ja, dat zegt ook wel wat over de elektrische auto's. Maar niet te negatief zijn, uh, Richard. Nee. Want in 2030 <laughs> rij je ook gewoon in een uh, elektrische auto. Maar ik kan je voorstellen dat er dus <laughs> autobedrijven zijn die dus alleen nog maar elektrisch willen gaan verkopen. Ja. Dus dat staat echt haaks op het besluit van Toyota. Zeker. Nee, het is uh, het een of het ander. Dus, uh, ja, maar ik, ik, denk, ik denk dat we naar een, een tijdperk toe gaan. waarin uh, je eigenlijk een hoop keuze hebt. Hmm. Ja. Maar ja. In, 2030 Mogen er officieel geen nieuwe niet-elektrische auto's meer niet verkocht worden? Mm. Nou ja, weet je wat het uh, verhaal is, volgens mij? Ze gaan natuurlijk uh, meten wat uh, de uitstoot is. Als je gewoon zegt: de uitstoot van een auto mag niet hoger zijn dan dit en dit bij ja. dat type auto. Nou, en uh, dan, uh, ja, dan kan je dus ook zeggen van uh, als je een uh, hele uh, energievriendelijke en uh, milieuvriendelijke brandstofauto hebt. Dat je die ook mag gaan gebruiken. Kijk, ja. ik, ik ben niet tegen, tegen elektrische auto's. Uh, maar ik heb altijd zoiets van. Weet je, op een. Uh, mensen die met de auto op vakantie gaan. als die twintig keer bij een paal moeten gaan staan om een half uur op te laden. Weet je, dan heb ik zoiets van: nee, geef dan maar een brandstof. Hè, dan zit je tank binnen drie minuten vol. En dan keer je door. Ja, nou, ja en, en, ik zit er echt te denken. Even... Pitstop van uh, Max Verstappen. <laughs> twint, nou, maar die tanken niet, hè? Zit, uh, twint, nee, maar als dat uh, weer, uh, weer uh, ingevoerd wordt. Dan zit een pitstop van 10 minuten. <laughs> dat hij elektrisch moet bijladen. Uh, nou, nou, uh, kijk, ik, ik snap het. Als je, als je dus een elektrische auto voor de deur hebt. En je doet er alleen maar boodschappen mee. Of hey, je rijdt binnen de stad of rondom de stad. Uh, dan snap ik dat. Weet je, maar mensen die veel rijden, zoals ik, uh, dus uh, ja, en uh, dan praat je over een kleine 20.000 kilometer per jaar. Ja, uh, ja is een elektrische auto is niet handig. Mm -hmm. Nee, ja. en het uh, ja, onvriendelijke natuurlijk voor, uh, voor mens en uh, natuur... Is er toch de, de accu's die gebruikt worden? Accu's ja, en goed, uh, ja. andere componenten die daarvoor nodig zijn, uh, ja, Richard? Ja, zeggen ze dat het dus, dus milieuvriendelijker is? Ja, maar. Nou, ik, ik haal het er niet uit, want een, een accu is absoluut niet milieuvriendelijk. Nee, dus verre van. Dus, dus waar gaan we dat laten hè, als ze ja. als, als, als, als op zijn? Ja, en dan hebben we het nog niet gehad over de stroom. Want het is natuurlijk prachtig als je alle stroom opwekt met uh, groene energie. Maar dat is natuurlijk al helemaal nog niet. Nee. En dan hebben we ook nog de stroom... Uh, hoe heet het? De stroom... Uh, op... Opwekken. Nee, dat het helemaal vol loopt, het hele net. Ja, daar zijn ze druk mee bezig. Ja, ja, ja, ja, ja dat ja. duurt ook nog minstens tien jaar voordat ja. het is opgelost. Dus, dus ik, ik vrees 2030 niet haalbaar. Dat is denk ik ook eh, niet haalbaar. Ja. En de windmolens, ja, ik zag van de week een reputatie over die windmolens. Dat de hele Noordzee wordt natuurlijk volgeplemd met die windmolens. Ja, heb jij maar er wel hij, een in je tuin of niet? Maar, nee, maar dat kan ja. natuurlijk helemaal niet. Want die scheepvaart die moet gebruik blijven maken van, van de Noordzee. Ook om zeg maar de handel te kunnen blijven drijven. Nou, weet je wat het is, Rob? Die, die scheepvaart die gaat tussen die parken door. Maar ik hoorde gisteren een interview op Radio 1 dat de. Die staan zo dicht op elkaar... dat als er bijvoorbeeld een schip moet uitwijken... dat ze dan helemaal die bochten niet meer kunnen nee. maken... omdat ze dan tegen die windmolens opzitten. zitten. Dus, dus het pleidooi is eigenlijk van die vereniging die dat uh, betoogt. Want zet die parken wel iets uit elkaar... zodat die schepen wel een beetje fatsoenlijk kunnen uitwijken. Want dat zijn natuurlijk geen motorbootjes. Hè. Dat zijn echt enorme schepen. Ja, die, dat zijn tankers. Ja, uh. precies. Dus, uh, ja, wat, neer, denk je, wat voor ramp er dan gebeurt... Ja. Dat hoorde ik dus ook, uh, datzelfde verhaal hè? over dat uitwijken, of dat die stuurloos uh, wordt. Ja, hè? Ja. Kan gebeuren natuurlijk, met uh, zo, ook met zo'n boot. En uh, als je dan tegen zo'n windpark uh, aanramt. dan uh, valt ten eerste alle stroom uit van de mensen die gebruik maken van dat uh, windpark op ja. de, dat moment. Dus uh, wat voor uh, nadelen heeft dat uh, allemaal... Maar uh, ja, verder ook uh, de milieuschade die gaat uh, plaatsvinden. Stel dat een tanker leeg uh, uh, stoot. Tank leeg, maar wat denk je wat er in de windmolen aan uh, olie zit? Ja, <laughs> en, al de, en alle de, uh, stoffen ja. die er nog meer in uh, kleven. Precies. Dus, uh, nee, windmolen die gebruiken trouwens heel veel olie. Hè? Dat uh, wordt uh, ook uh, niet uh, bekendgemaakt, maar... Nou. Voor de luisteraars, dat ja. is wel zo. Echt, waar, waar wordt die de, olie voor gebruikt? Nou ja, voor het smeren van de, van, van van de, de propeller. Ja. Het draaien op zich. Ja. Het zijn allemaal, het draai, allemaal draaiende mechanismes. Ja. Ja, en die ja. moeten gesmeerd worden. Anders kunnen ze niet draaien. Ze hebben we toch de olie nog nodig. Ja. <laughs> Hoe dan ook. Z zeker. Nou ja, uh, wij gaan uh, voetballen. Hebben jullie gisteravond uh, de eerste wedstrijd uh, gekeken? Ja, dat was een In, mission, wedstrijd. Hè? Is die, uh, Was die gespeeld? Ja. Nee, ik, heb, ik heb wel gehoord, het was Duitsland-Schotland, geloof ik. Ja. ja, nou die hebben we eventjes uitgehaald. 5-1 is het uiteindelijk geworden voor ja. Duitsland. Ja. Maar de, de, de Schot hebben wel de supportersprijs gewonnen, vind ik. Ja, zeker. En die blijven gewoon heel, uh, heel vriendelijk en uh, leuk met die doedelzakken spelen. Alsof ze kampioen geworden zijn. Maar ja, zo moet je het ook beleven. Het is een feestje. Ja, het zijn... Uh, zie ze wel eens voetballen en dan denk ik van ja dat zijn toch echt wel goede voetballers de dus Duitsers nee de Schotten ook oh de Schotten ook, jawel ja, ja, ja, wel. Ja, uh, alleen uh, ja, als je dan het, uh, met alleen maar Schotten zeg uh, maar in een elftal uh, speelt tegen de Duitsers dan wordt het toch ja. wel een beetje moeilijk <laughs> ja maar het is, het is meer het tactische gedeelte hè, wat, ze, wat ze in de sport gebruiken natuurlijk en, en niet iedereen is daar uh, even goed in Zeker, nou ja, in ieder geval een mooie winst voor het Duitsland. Uh, uh, Duitsland, die gaan wel door tot uh, de finale. Dat durf ik bijna wel te zeggen. Even een poeltje maken, jongens, voor zondag. Wat denk jij, erop? Uh, zondag, Nederland uh, tegen, de, tegenpol. Tegenpol. <laughs> tegen Polen. Tegen Polen. Tegen Polen. Wat denk jij? Nederland tegen Polen is de wedstrijd waar we het over uh, hebben. Uh, ik, en, ik denk uh, dat, het, dat het toch wel een, een, een 3-2 gaat worden. Ik denk dat het toch wel een... Uh... Nou, het, Lewandowski doet niet mee, hè? dacht ik. Nee, uit mijn hoofd. Ja, nou, ik, ik ga voor 2-0 voor Nederland. Dan ja. ga ik voor uh, 2-1 voor Nederland. Ah, Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Ja, ja want ja, uh, we, ja, we zijn in ieder geval in de sfeer, hè? dat hoor je ja. hier. Uh, <laughs> dus we gaan alle wedstrijden voor je in de gaten houden. En uh, morgen gaan we met z'n allen bij Reset op groot scherm kijken. Het gaat weer gebeuren bij de Oosterburen. Daar is het feest, we zijn er lang niet geweest. We gaan naar de camping, zetten de neer. De barbecue gloeit en we vertrekken nooit meer Het land kleurt oranje en we zijn met z'n velen We zingen Wilhelmus, want we gaan nu er spelen Het fluids jou klinkt, is het toernooi van de eeuw Nu is het moment wie van de brillende leeuw Ik weet nu dat de oranje bewaarde bestaat het prachtig, net als in 1988. Ik weet nu ook, dat de oranjebewaarder op ons redt. Net zoals toen, worden we nu weer kampioen.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 Net zoals doen, worden we nu weer kampioen. ...in de oranje versie, de oranje verwaarder... ...Marco Schuitmaker, ...morgen om drie uur de wedstrijd... ...en ik hoop dat we dan met z'n allen gaan springen... ...ja, Mart Hoogkamer heeft daar een plaatje over gemaakt... Ben je geen voetbalfan bijvoorbeeld en luister je nu... dan ben je toch even in de stemming gekomen hè, met uh, we gaan springen. Ja, Dat was uh, Mart Hoogkamer. Nou, wij gaan ook springen zometeen weer in het volgende uur, uh, Fred. Ja. Wat, ja. Uh, wat gaan we in het uh, volgende uur allemaal doen? Nou, uh, het volgende uur dan hebben we Jeffrey... Nee, we gaan eerst naar Reyndel natuurlijk. Reyndel Olsen. Uh, over de voor de pit report. Ja, ja voor ja, de pitreport. Ja. En uh, daarna uh, Jeffrey Wake en handen natuurlijk, uh, die gaan we nog even bellen. Han de ja. maken we ervan. Oké, okay, maar we hebben uh, nog een primeur, want uh, George uh, Martens. George uh, Martens, ja, ja, wel bekend. Uh, ja, is zeker bekend en helemaal bij, uh, bij deze omroep ZFM. Ja. En uh, ze heeft een nieuwe single uitgebracht en wij hebben zo'n beetje de primeur hè, daarvan. Ja, en dat uh, is getiteld live Carry On. Uh, het is een beetje een gevoelig liedje. Uh, ja, wat, wat, uh, het gaat over een vriendin die ze verloren is. En, uh, nou ja, in ieder geval een heel treurig verhaal. En uh, daar heeft ze een nummer van gemaakt. Tot aan het nieuws. George Martens. George Martens met live Carry On. I used to wake up with only one thing on my mind Just a blurry mess without you to will didn't feel right I used to wake up like that when I'm through my days But it seems like in a year that things they can't change And I wonder what I should and I should not Cause moving on feels like losing you But what does it make of me? And I wonder what I should and I should not do Cause moving on feels like losing you Life carries on and it